Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee verdachten die een aanslag op Mark Rutte wilden plegen, hebben schiettraining gehad. Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Er zijn foto's waarop een van de twee poseert met een geweer. Volgens de advocaat van de verdachte was die foto gemaakt op een toeristisch uitje in Bulgarije. Er zitten in totaal negen verdachten vast. Ze zouden hebben gesproken over het doden of ontvoeren van politici, waaronder Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Morgen staan ze voor de rechter. Huizenkopers nemen steeds meer risico om een woning te kunnen kopen. De huizenmarkt die oververhit is, is natuurlijk de oorzaak. Daar is de Nederlandse bank niet zo gerust op. Risico's bouwen zich op in de goede tijden, niet in de eh, minder goede tijden. Dus het klopt dat op dit moment de fase is waarop we alert moeten zijn voor kwetsbaarheden en risico's. En daar waarschuw ik nu voor. Vooral starters lenen steeds vaker maximaal en het kan later tot problemen leiden als een huis bijvoorbeeld minder waard wordt. Studentenvereniging Vindicat mag hun accreditatie houden. Die was ingetrokken vanwege een feest dat compleet uit de hand liep begin deze maand. Er werd gevochten en bussen werden vernield. De Hogeschool en Unie hebben met de vereniging gesproken en ze mogen hun accreditatie dus houden. Daardoor krijgen ze bijvoorbeeld geld van de universiteit. En misschien heb je de regenboogvlag vandaag wel zien wapperen in jouw stad of dorp. Het is vandaag namelijk internationale coming out day. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor LHBTI'ers die uit de kast willen komen. En die extra aandacht is nog steeds nodig, vertelt deze student aan het nieuwsplatform van de Hogeschool Utrecht Trajectum. Nou, ik heb uh, wel wat, uh, dingen meegemaakt waarvan je dan zou schrikken als je dan denkt dat Nederland zo tolerant is. Homo's zijn vies, maar lesbiennes vind ik fucking geil. Dat mensen gelijk in, midden in een gesprek gewoon weglopen als ze in de gaten hebben dat je dus op hetzelfde geslacht valt. Verschillende organisaties in Nederland vinden dat de rechten van LHBTI-mensen verbeterd moeten worden... Zo zou er in de grondwet ook moeten staan dat je niet mag discrimineren op seksuele voorkeur en ook niet meer onnodig mag vragen naar iemands geslacht. Heb ik het weer nog? Vanavond is het zo goed als overal droog. Vannacht komt er weer regen aan. Het koelt af naar een 7 tot 11 graden. Morgen ook nog regenachtig in de ochtend. Smiddags is het droog met af en toe zon. Het is dan rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen bij Knoop het rijdt het langzaam over 5 kilometer. De ook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. you for a minute, I will hold you for a little while. Hold you for so long until you start a smile. I'll take you by the hand when stars will fade from light to black. Hold you for so long until you start a smile. You may smile. Smile, you may smile. soms die wel op het persoonlijke lijstje terug gaat komen... is deze van de joey vriend... met Smile. Uh, ja, en hij is ook morgen te zien... en te luisteren en te beluisteren... moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het goede woord. Bij uh, de piers of in de piers Vallendam. Want uh, daar uh, viert King Forward Records... het tienjarig jubileum. En uh, hij is ook een van de mensen die daar hun... Uh, het werk af, aflevert... en uitbrengt. Uh, deze joey vriend uit Horen. En... Uh, ja, over gebrek aan belangstelling heeft hij, heeft hij geen klagen wat, wat dat gaat. Want uh, zijn single is al op de landelijke zender uh, te horen geweest. En het zal mij niks verbazen als hij vandaag of morgen... Uh, gewoon ook uh, bij uh, de Radio 2 en bij Radio 3 uh, misschien ook nog uh, te horen is. Radio 3, dat heet tegenwoordig 3FM, Jaap. Um, goed, welkom in het uh, tweede uur van deze um, alternatieve FM. We gaan straks uh, praten met Nevin en deze dame... Komt ook hier naar de studio. Uh, dat heeft alles te maken met een EP die ze gaat uitbrengen. Maar ook met een single. En die uh, single uh, die hoor je uh, vandaag hier voor het eerst. En morgen dan op uh, de verschillende platformen. Ook dat uh, is een primeur. Uh, maar die ga je straks horen. Uh, Nevin uh, brengt non-existent springs uit. Uh, maar er is uh, natuurlijk nog uh, het nodige te beluisteren. Zoals deze van Charlotte. And she told me about En een long goodbye. En ik meende toch te weten dat er ergens ooit wat werk van hem en de zijne is uitgebracht door hetzelfde King Forward Records. Maar tegenwoordig zie ik dat niet meer terug op de website staan. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk beperkt is gebleven tot een paar dingetjes. Ik weet niet of we dat voor deze geldt. Maar in ieder geval Silver Grill. Dat weet ik wel zeker. Dat die, want dat staat op YouTube. Dat er wel degelijk iets van bemoeienis. Van dat King Ford Records label te maken had gehad. Charlotte heeft dat niet. Maar over Charlotte kunnen we zeggen. Dat die dame ooit heeft meegedaan. Aan de Rob wordt. Ze komt uit de buurt van Harlem. Ik geloof zelfs uit Amsterdam. Dat is de plek waar ze tegenwoordig zit. Geldt niet volgens mij voor deze dame. Want sinds een paar weken heeft ook. Zij eh, werk uitgebracht Philippine en het nummer dat heet Somewhere Else. If you just look Shoes to suit the burning business of the world. A mm -hmm. man that begs his mother learn to help him find the meaning of it all. You can think. Bloodstains on the bathroom walls will serve you well Screwed Reminder schreef de denkbeeldige brief misschien wel die hij schreef aan zijn vader Sincerely Jacob van Jacob die Edward Twee keer hebben we hem hier in de studio mogen hebben, het begin van dit jaar ergens in maart was hij de eerste die de aftrap verrichtte, ondanks alles wat we toen nog hadden op weg naar een einde van een beetje de lockdown... Uh, hadden wij hem als uh, een van de eerste, uh, nou, zo niet de eerste... om uh, te spelen bij ons. En uh, dat heeft hij op een hele leuke manier uh, gedaan. En uh, ja, waar het hart vol van is... Uh, is uh, heel erg mooi... om naar te luisteren, dit, uh, dit nummer. En ook deze mag wel... ergens op het uh, lijstje worden... bijgeschreven als het gaat om gevoelige en mooie nummers over het jaar 2021. En toevalligwijs uh, is die ook van datzelfde label wat dus tien jaar uh, bestaat morgen. Ja, uh, dat wordt een beetje een soort continuing story uh, in dit, uh, goed. Deze man uh, vertegenwoordigt datzelfde label ook. En ook die hebben we gehad in... Uh...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 Do you know that I really could be that very special friend? I see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear Come on man. tell me the truth now is it me or am I not even here? And you say hey hey hey hey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 You way back home, hey, hey. Woorden komen, gaan naar min in, de uit. Nee, je kan me niet maken. Nee, je kan me niet raken. Ik dacht geen kleur, alleen ruis. Het lijkt niets uit te halen. Nee, ik kan me niet raken. Nee, het maakt niets uit. Ik hoef me niet te laten gaan. Stilte durven staan. Lopen zichzelf voorbij? Ja, dat is niets voor mij. Nee, ja, maakt niets uit. Ik hoef me niet te laten gaan. Hoofd omhoog, want ik kan dit huis wel aan. Dit is mijn nieuws. Zo bang om stil te staan. Gooit je mening overal, ongevraagd tegenaan. Hoe harder je schreeuwt, hoe kleiner de man. Je bent bang voor de val. En zo hard als je kan, lig jezelf maar voor. Je bent niet beter dan dit. Is mijn nieuw begin. Ik kies liever om het licht te zien. Dat was er. Levi met uh, nieuw begin. En normaal gesproken, uh, nou ja. Uh, is niet, uh, dit is totaal anders. Nederlandstalig, ik heb het al meerdere malen uh, eigenlijk uh, al gezegd. Uh, maar goed, uh, ik uh, kan het maar niet uh, beter onderstrepen. Tegenwoordig uh, is, uh, resideert ze in de Hofstad in Den Haag. Uh, daar komt trouwens de laatste tijd uh, ook wel weer goed materiaal vandaan. Uh, als we er toe komen, komen we ook straks aan Poison Lolly toe. Uh, Haagse band uh, waar ik toch wel wat uh, warme gevoelens uh, bij heb. Nu tijd voor het uh, volgende telefonische gesprek wat we gaan voeren. En uh, dat is Nevin. Goedenavond. Oh, je spreekt het eigenlijk uit als Nevin. Nevin, oké, oké. Bij deze dus uh, gewoon geregeld Nevin. Nevin? Ja. Ach, Nevin. Ja, ja. Hoi. ja ik denk... Nevin. Uh, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Uh, ja, mijn moeder die had vroeger een vriendin en uh, die heette Nevin. Ah! Dus... Is, maar het komt ook ah. uit Egypte, dus uh, ja. Ja. Uh, was, dat, uh, was dat speciaal? Was je moeder toen op reis in Egypte en denkt nou, leuke naam? Nou, nee, eigenlijk niet. Ze dacht... Gewoon, ja, toen ze mij kreeg, mijn vader die wilde me Pascal noemen, maar mijn moeder vond het verschrikkelijk. Nu is dat mijn tweede naam geworden, ja. helaas. Maar ja, dus Nevin, dat, dat, dat past toch wat beter. Ja, maar een naam kun je altijd met trots dragen en ik vind hem heel bijzonder, Nevin. Dus ja. Ja. ja, maar het is niet dat we het over je naam gaan hebben. We gaan het over hele andere dingen hebben, namelijk over nieuw materiaal. En het is volgens mij ook hier gewoon je debuutmateriaal. Ja, ja, ik ga om twaalf uur komt mijn eerste single uit. Ja, nerveus? Wat zeg je? Nerveus. Ja, ja, een beetje. Ja. ik, uh, ja, ik ben er al super lang mee bezig en uh, ja, nu is het toch eindelijk het moment dat het dan toch uitkomt. Hm. Dat komt toch ooit een keertje aan, dus uh, ja, maar ik ben ik ben heel blij hoe het moet allemaal is verlopen en uh, ja. Soms moet je je kindjes ook gewoon de wereld insturen. Dus, uh... Ja, um, even over uh, het loslaten. Hè, want uh, kan het dan zo zijn dat je heel lang uitstelgedrag hebt. en uh, dat je denkt dat nou, komt wel, komt wel, lang uitstellen. en dan toch ontkom je er niet meer aan en dan moet je eraan beginnen? Zoiets? Ja, het was zeg maar in eerste instantie wilde ik het eigenlijk helemaal niet uitbrengen. Mm -hmm. Was het meer een soort van. Ja, uitprobeerseltje met mijn producer. En toen later, toen waren we er zoveel meer mee bezig. En waren we het steeds meer aan het uitwerken. Toen dacht ik, weet je, eigenlijk heb ik hier nu zoveel waarde aan gehecht. Want het zou zonde zijn als ik het niet uitbreng. Want we hebben er nu zoveel werk aan uh, besteed. Dus uh, ja, toen dacht ik van, het moet maar gewoon gebeuren. Ja. Um, hoe lang ben je met de muziek eigenlijk bezig? Um, ik ben op mijn elfde begonnen met piano spelen. En daarbij kwam eigenlijk automatisch al een soort van songwriting. Mm -hmm. Het was niet heel erg goed, maar hè, het, uh, je moet ergens beginnen. Ja. Maar, uh, dus ja, ik denk vanaf mijn elfste eigenlijk al, maar niet super serieus. Het was meer gewoon ja, voor, als hobby zeg maar, gewoon een leuk liedje schrijven in mijn kamer. Toen uiteindelijk dacht ik van, oh, nou, misschien wil ik hier toch wel iets mee gaan doen. Ja, ja, ja. En vonden, dat, vonden andere mensen dat ook op een gegeven moment? Dat, uh, wat is er nou? hier aan het doen op de kamertje weet ik allemaal wat, uh, zoiets? Nou, ik was er eigenlijk heel geheimzinnig over. Ik was ook eigenlijk helemaal niet comfortabel om het zeg maar, te delen met andere mensen. Dat oh. was echt uh, mijn, mijn comfort zone, weet je. Ja, ja, ja. Ja, toen uh, ja, vertelde van ja, misschien wil ik wel een muziekopleiding doen. Wel waren ze wel zo gewoon, oh, hè, huh? weet je <laughs> ja. wel. Want ze hadden me eigenlijk nooit echt horen zingen of horen spelen of iets van mij gehoord. Nee. En uh, toen later... Ja, ik, was, ik bleef er ook wel secretive over. Want het is gewoon ja het is een klein persoonlijk dingetje, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Het, maar... het doet mij een beetje denken uit, uh, uit de film Back to the Future 1. George McFly, dat is, dat is, dat is uh, de, de, een van de hoofdpersonen in die film. En die zegt, ja, ik uh, ben met uh, verhalen bezig. En dan vraagt uh, ja, degene die, die hem dan uh, uiteindelijk uh, vader moet noemen... die is dan teruggezet in de tijd en die zegt... oh ja, laat mij dat eens lezen. Nee, nee, dat is heel geheim. Daar dat doet het mij een beetje aan denken, die, uh, die manier. Ja. Dat hele geheimzinnig in ieder geval. <laughs> ja dat was het ook ik heb mijn ouders denk ik echt niks laten horen tot ongeveer twee jaar geleden of zo oh, dus, uh, ja. Ja. Ja. <laughs> maar heb je dan uh, toch nog even goed een opleiding gedaan op uh, muziekgebied ja ik zit nu op de Herman Brood Academie. kijk kijk dat, uh, daar, daar komen toch uh, redelijk uh, goed geschoolde mensen vandaan kan ik uh, uit ervaring zeggen dus uh, uh, je hebt in ieder geval één illustere voorganger Emil Landman Oh ja, ja, daar heb ik ook over. Ja, ja, ja, ja. Die is, uh, die, sterker nog, die is bij ons geweest. En, wat het hele leuk is, hij is ook uh, te horen op uh, het project van Danny van Tichelen met La Belle Époque. Dat is uh, een verzameling met allerlei uh, mensen van uh, de indiewereld uh, De crème, de la crème, die heeft hij hier allemaal bij elkaar. En daar is die emel landman ook op uh, te horen. Dus, uh, dus uh, ja, je hebt een illustere voorganger in ieder geval. Ja, cool. Ja. Um, even over je stijl, want uh, had je daar ook uh, lang over nagedacht? Of dacht je van, dit wordt hem? Nou ja, nee, daar heb ik al heel lang over nagedacht. En ja. uh, ik, ik had ook echt geen flauw idee. Uh, tot ongeveer een jaar geleden. Uh, ik heb overigens nog steeds geen flauw idee wat ik met mijn volgende werk wil gaan doen. Ja. Maar hè, dat zien we dan wel. Ik denk wel dat ik een beetje in dit, uh, in dit gebied blijf, want dat vind ik toch wel fijn. Ja. Maar. Um, Nee, ik zat daar heel erg lang over na te denken en ik was heel erg aan het pijnen van ja, wat voor zanger, wat voor artiest ben ik nou? Wat, hoe wil ik mezelf gaan bestempelen zo, alsof het zeg maar de grootste levensvraag is die er is. Maar dat ja. is het eigenlijk helemaal niet, want artiesten die groeien in hunzelf, zeg maar. Dus, ja. uh, en dat is wel een grote realisatie die ik gewoon had moeten beseffen van ja. Uh, Toe gewoon lekker waar je nu zin in hebt. En wat je uiteindelijk wilt gaan maken... dat zie je dan wel weer. Of ja. wel? Dus, uh, maar het, het, het, het zegt mij... Hè? De, de puzzelstukjes vallen toch wel een beetje in elkaar. Want toen ik vanmiddag... Uh, bijvoorbeeld de single die... Uh, ja, aanstaande is... dus uh, vannacht uh, zal die uh, op de platformen... wel te vinden zijn. Non-existent springs... Ja, dat, dat zegt al genoeg over wat jij nou net uh, hebt zitten vertellen over het geheimzinnige. Dat zit ook wel in die, in die muziek wel een beetje verstopt hoor. Dat zit het mysterieuze. Ja, ik, ik probeer het niet, maar ja, I guess it happens. <laughs> ja, even over die single zelf, want uh, ja, je hebt hem geschreven, Non-Existent Springs. Maar uh, ja, hij heeft uh, wel een uh, bijzondere lading ook. Ja, yeah, yeah, uh, yeah, het is eigenlijk gewoon een, uh, een soort van cliché break-up song. I guess you could call it like that. Mm. <laughs> maar ja, um, yeah, nee, het is wel inderdaad een uh, persoonlijk liedje. En ja. Uh, yeah. Zijn eigenlijk al je songs persoonlijk? Uh, ja, maar wel in verschillende maten. Ik vind, ja, ik, ik kan ook wel gewoon liedjes schrijven die niet persoonlijk zijn. Maar ik denk niet dat ik daar uiteindelijk iets mee wil gaan, zeg maar dat ik dat ik die zou willen uitwerken, want dan heb ik er niet echt zelf een hm. affiniteit mee, zeg maar. Dus mm -hmm. yeah. ja ik wil wel gewoon echt achter de liedjes staan die ik schrijf. Ja. ja, maar ja, dat lijkt me wel logisch als je muziek maakt dat je wel achter uh, datgene staat wat je wat je brengt en wat je uit uh, of ja wat je maakt al, als het ware. Ja, precies. Ja, um, nou ja, goed, uh, het uh, vormt de, de, de weg naar een EP. Wanneer moet die EP gaan komen? Uh, als het goed is, komt die uh, midden december uit. Midden december. Nou, dan nemen wij daar al een voorschot op. Hè? Want uh, in oktober, uh, dus eind deze maand, dan kom je al deze richting op. Yes. En dan uh, zijn we heel nieuwsgierig naar nou wat, je, wat je allemaal uh, voor ons in petto hebt natuurlijk. Ja, dan zal ik ook uh, wat andere liedjes van de EP spelen. En uh, ja. misschien ook liedjes die, uh, die niet op de EP komen... maar misschien wel op de volgende EP. Een dus, ja. Uh, ja. soortement so van uh, het schrijven is, uh, is zoiets als Kill Your Darlings. Dat, uh, dat zal dan ook hier wel gelden, denk ik. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, en, uh, uh, uh, ja wat wil je zeggen? Oh, nee, niks eigenlijk. <laughs> uh, nog even voor de mensen wie, uh, wie Nevin is... en waar kunnen ze je vinden... Um, ja, je kunt, ik, heb, ik heb op elk social media platform een andere naam, dus dat heb ik niet zo goed geregeld. Nee. Maar <laughs> ja. op Instagram ben ik te vinden op uh, n En mijn artiestenaam is gewoon Nevin. Dus als je mijn liedje wilt luisteren, kan je gewoon Nevin intoetsen op Spotify of op Apple of op YouTube. Waar je ook wilt. Helemaal duidelijk. Uh, hoop ik dat het allemaal uh, goed geregeld wordt vanavond. Denk ik ook wel goed. Ja, dat denk ik ook wel, toch? <laughs> ja, sowieso. Goed, dankjewel. We gaan hem draaien. Hier is uh, Nevin met Non-Existent Springs... Green De Aisle is uitgebracht, en daar staat dit uh, nummer: Song of Trees op het is uh, dat album heet A Siren's Call. Uh, daarvoor hoorde je non-existent Springs. Ik realiseer me dat ik weer een paar tikfouten heb uh, gemaakt bij een artikel wat uh, morgen dus online gaat komen, eigenlijk vannacht al. Uh, dus ik uh, moet uh, razend als een soort uh, redacteur ook weer aan de gang om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat zal allemaal wel goed gaan komen. Uh, Song of Trees en daarvoor dus de non-existent Springs van Nevin. Nevin, ja. Dat uh, was het dus niet. Uh, maar goed, uh, ja, je weet het nooit hoe je dat uit moet spreken. Maar dan had ik uh, maar even van tevoren nog wel even moeten vragen... Uh, voordat ik de uitzending krijg dan altijd weer een beswerend vingertje... van iemand die ik op de dinsdagmorgen dan tegenkomt. Ja, dat had je beter dan even van tevoren kunnen vragen. Hè? Dat, uh, dat zijn allemaal van die dingetjes. Uh, daar zal ik jullie thuis aan de andere kant niet mee vermoeien. Goed, uh, volgende week is er ook een EP op komst. Lucas Bateau, we hebben hem uh, tijdens het weekend van de Grand Prix... hebben we hem aan de uh, telefoon gehad op die donderdag. Voorafgaand aan uh, de grote prijs van Nederland voor Formule 1-auto's. Toen hadden we hem aan de telefoon, deze Lucas Bateau. Want het hele leuke is dat hij een foto heeft uh, bij ook het bericht uh, rondom de EP. In die foto die is hier genomen, namelijk op de boulevard Barnaar bij dat tankstation. Dat zit daar vlak achter uh, het circuit. Uh, dat is wel heel erg leuk. Uh, dit is de single die erbij hoort. Uh, de, een van de, de singles, want uh, hij heeft er uh, twee die op die EP komen te staan. En dit was de tweede Punch, heette uh, het nummer. ZANG Ja, dat, dat waren ze, die jongens, of tenminste Lucas Bateau was dat, uh, met Punch. En hij komt binnenkort met een hele EP, dat is wel de bedoeling. Uh, we hebben nog eentje die we kunnen draaien, dat kunnen we nog doen. En eigenlijk is die van uh, ja, het vlaggenschip van uh, de King Forward Records. Want uh, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, met, uh, met deze band. En ik heb het over Alaska. En dit komt van het eerste album. Maar dat heet Never Cry Wolf, tot aan het nieuws van... 9 uur. to oh.